mm Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam zit vast... omdat hij adressen zou hebben opgezocht voor criminelen. Het gaat om een man van 46 uit Assen-Delft. Hij werkte als administratief medewerker... en zou jarenlang tegen betaling adressen uit de BRP hebben gehaald. Op die adressen gingen explosieven af of werden mensen aangevallen... zegt het Openbaar Ministerie. Het gaat over meerdere aanslagen en explosies. en eigenlijk Het bijzondere van deze zaak is dat we deze ambtenaar... niet alleen verdenken van het doorgeven van... Ge gegevens, uh, niet alleen van corruptie, maar ook uh, van medeplichtigheid bij het plegen van dit soort uh, aanslagen. De man zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Demonstranten die op 5 mei spandoeken wilden uitrollen bij een herdenking in Wageningen, doen aangifte tegen Marco Kroon. De bekende militair pakte een van de demonstranten snel vast en haalde die weg. Volgens de advocaat heeft Kroon daarmee gewel met geweld een einde gemaakt aan een vreedzame demonstratie. Maar volgens Defensie heeft hij volgens de regels gehandeld. Wat ik ervan gezien heb, en ik was er zelf bij, uh, heeft hij uh, een van die demonstranten uh, netjes uh, vastgehouden. En daarna is het overgedragen aan de anderen. Uh, dus Mark heeft gewoon snel gereageerd. En uh, wat mij betreft uh, prima. De overheid begint vandaag een campagne om jongeren te wijzen op de gevaren van vepen. Het kabinet wil dat ouders al vroeg met hun kinderen praten over de gevolgen van vepen. Vepen zijn niet alleen erg verslavend en giftig, maar verstoren ook de ontwikkeling van de hersenen. En waar zijn leeftijdsgenoten allang achter de geraniums zitten, treedt opa Wim nog steeds op. Hij is 95 en zingt al 70 jaar lang, gisteren nog, op de dag van het levenslied in Nijmegen. Wat vindt u het mooie van optreden? Plezier hebben, gewoon plezier hebben, ja. Wat vond u nou het allerleukste liedje om te zingen? Ja, Kruppen. Kruppen, dat is eigenlijk Nijmegen, hè. Je bent in Nijmeegenaar en dan blijf je altijd daar ook naartoe gaat. Je bent en blijft in Nijmeegenaar. Dankjewel jongen. Ja, wat een druk weekend. Zaterdag was hij ook al de hele dag bezig met optreden. Dan heb ik nog wat weer. Lekker veel zon, 25 graden vanmiddag. En ook morgen is het zonnig en droog. Wel ietsje koeler, Maximaal 23 graden morgen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 In a dance hall, days We were cool and crazy When I, you and everyone we knew Could believe, to share what was true I said, that's all day's love Even na drie uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Het tweede uur alweer Thomas. En die begonnen we met Weng Chung en Dance All Day Long. Nou, als je er zin in hebt, gewoon doen hoor. Ook al uh, heb je ja, dan snel wat, een uh, beetje warm natuurlijk. Ja, Dat is, is hier ook temperatuur. warm. Ja, maar je hebt <laughs> alle ramen opengegooid. Ja, maar dus, de, uh... de deur gaat ook weer dicht. Oh ja. Of, of oh, wat voor ja. de deur dichtzet erop. Ja, is goed. Dat, uh, <laughs> doe ik nou ja. zo. Doe ik ja, dat gaan we zo meteen oplossen. <laughs> wat gaan we in uh, die deur allemaal doen? Uh, we gaan zo bellen met Jaap. Want als het goed is, is zeven minuten geleden de wedstrijd begonnen... van SV Zandvoort tegen Reiger Boys uit Herogwaard. Uh, dus dat uh, belooft een spannende wedstrijd te worden volgens mij. Uit mijn hoofd. Wat... Zeker. Altijd uh, spannend, hè? Want, uh... Ja, dat uiteraard. Maar uh, Rijgenboy staat wel, uh, geloof ik, ergens boven, uh, bovenaan, dacht ik. Dus nou, gaan nu. we zo meteen naar Jaap we vragen. Ja, precies. Uh, we hebben de evenementen. En dan uh, gaan we weer even aan het einde van uh, dit uur bellen met Jaap. Want dan zit de eerste, uh, eerste helft zit er dan op. En ik heb nog wat nieuwtjes tussendoor, uiteraard. Nou, mooi. En Jaap had ook nog een verzoekplaat. Nou, heb ik al een andere van die artiest gedraaid. Hij is wel veel eesend, hè. Maar hij wilde ook weer een andere horen. Nou ja, die gaan we zo meteen wel draaien, Jaap. Maar dan gaan we eerst Robert van Hemer draaien. De nieuwe single Mona Lisa. Haar juk is van Dior. Haar tas Louis Vuitton. Ze rijdt in een Renault. en reist de hele wereld rond. Hakke noeboete. Compleet. Ik wil zo graag weten hoe ze heet. Ze is een echte. Ik spreek geen woord Frans, maar ik denk veel sugeren als Savas dan... nee. Savas Voila Voila Ze is een echt die Picasso nee, nee, nee. Hoog, wat echt die lat hoog nee, nee, nee. En zonder de bijna aan te denken, stap ik op haar af als... Dat was uh, Omi en uh, de cheerleader. We gaan over uh, naar het voetbalveld zonder uh, cheerleaders. Of wel, uh, Jaap? Zijn er uh, cheerleaders? Nee, ik, heb ze nog, ik heb ze nog niet gezien in ieder geval. Hè. Nee, hè? Nou, het zou wel leuk zijn toch? Ook bij het voetbal ja. een paar van die uh, jonge dames uh, <laughs> die wat uh, kunstjes Rob, doen. kijk uit wat je zegt, hè? Ja, ja. ja, ja. ja en, en de roltrap uh, naar het bankje waar ik zit, die werkt ook al niet. Dus, ja, dat, oh, uh, jongen, wel... jongen, jongen, jongen. Dan wordt het wel heel karig uh, vandaag. Zit je ook maar niet goed, mee, hè? Het tonnetje scheidt. Ja, lekker hè. Ja. De lucht is blauw. Ja. En de scheidsrechter komt beide doelen zien. Dus dan uh, gaan we gewoon beginnen, natuurlijk. Hè? Dat had je wel begrepen. Dat is mooi. De wedstrijd uh, vandaag is Zandvoort tegen de Rijgenborst uit Heerde-Gwaard. Klopt, helemaal. Uh, uh, Rijgerboys staan geloof ik vierde of vijfde in, uh, in deze competitie. Vierde dus plek. Dus niet 1, 2, 3, uh, zomaar even gelopen uh, koers en even tekenen bij het kruis. Zo werkt het niet, want vorige week hebben ze dan ook uh, weten te winnen. Maar dat was tegen een van de onderste ploegen in deze derde klasse. En dat was Osp uit Oostzaan. Stop. Zeker, ja, maar dat was wel spannend, hè. Want uh, sta is... De twee, volgens mij was 2-0 voor. En toen uh, kwam de tegenpartij... Uh, kwam in één keer uh, terug naar... Uh, ja, 2-1 dan, uh, zeg maar. En uiteindelijk hebben ze toch gewonnen. Ja, nou heb ik ook een uh, wedstrijdformulier in handen. En ik kreeg van uh, uh, vriend en collega Piet Pijver... kreeg ik ook al uh, wat, wat aanwijzingen... van hoe de opstelling eruit uh, zou zien. Want... Ted Sopje heeft de volgende mensen de wij in gestuurd: dat is de uh, doelman Mika Bloem, die staat in doel. Silvio Gilbassi, Tijn Post, Reven van der Meij-Jubby, uh, Gio Godrington, Opmanen-Pertou, de Vries, Jesse De Haan, Ren, Rico van de Burg, Dani Bakker en Menno Iepenburg. en ik moet uh, met nou, moet ik uitkijken. Want uh, ik uh, kan zomaar een uh, boze blik van zijn vader krijgen. Want die zit uh, op uh, twee meter afstand uh, van mij. Dus wat dat gaat uh, moet ik opletten wat, wat ik uh, zeg. Ja zeker. Als hij de wedstrijd speelt, dan uh, krijg ik zijn vader in, uh, in mijn nek. Dus dat moet ik opletten. Is je groot en sterk uh, Jaap of valt het mee? Nou, Fred, Fred heeft uh, Bork wat sporen achtergelaten bij uh, SV Zandvoort. En misschien daarvoor zelfs ook bij de Zandvoort Meeuwen. Dus wat, uh, wat dat gaat is het een uh, illustere voetballer geweest. Maar zijn zoon die staat ook in het veld, uh, want, want uh, bijvoorbeeld uh, namen als, en ik moet nu even opletten, want er is eentje van Rijgerpois, die is erg gevaarlijk in, uh, binnen de 16 gekomen. Maar goed, uh, die kans uh, gaat hem voorbij, dat was meneer Ahmed, en dat heet hij Poetloe. zo heet hij voluit. Maar die is uh, onschadelijk gemaakt. Maar uh, dan kan je al merken, van, hey, er staan een aantal uh, mensen niet in, uh, in uh, de lijnen. Zoals bijvoorbeeld Nacho Berg, die staat er niet in. Fernando Lewis staat er niet in. Koen Michielsen, die uh, liep vorige week tegen een gele kaart in uh, mag er niet bij zijn. Hoewel ik hem wel zie uh, aan de kant van, uh, van het veld. Uh, hij is er dus wel, maar hij mag niet meedoen omdat hij... Uh, nou ja, een Schorsing heeft... Uh, en dan zijn er nog een paar namen. Nago Costin bijvoorbeeld. Die zit er, doet er ook niet mee. Nou ja, dan heb je al uh, aardig wat mensen die uh, gemist worden in dit elftal. En in de selectie. Dus het was misschien voor uh, Arendt Regeer en Ted uh, Sonnier. Want zo heet hij. Uh, was het denk ik toch wel een kleine puzzel geweest. Om, uh, om even goed en wat geschikte mensen daarvoor te vinden. Die dat uh, zouden, zouden moeten gaan doen uh, tegen Rijgen boys. Ja, hebben ze dan spelers uit het uh, tweede gehaald daarvoor? Of niet? Uh, dan moet ik eventjes kijken naar de bank. Uh, maar bijvoorbeeld uh, Nouveau Balani, die, uh, die zit op de bank. Gino Bucel, ja, dat is denk ik wel een jongen uit het uh, tweede. En uh, Ommie Abbenhuis is dat ook. Uh, uh, maar dan, ja, dat zijn voor mij eigenlijk de namen die volgens mij bij het uh, tweede helftal uh, zitten. Dus ja, uh, maar goed, uh, ze kijken wel, want die selectie uh, moet, uh, moet wat breder in, in dat opzicht. En dat moet ook wel, want SV Zandvoort staat er nou niet echt bepaald voor in Zandvoort. Ze staan tiende, uh, dat betekent als je daar blijft staan, dat je dan uh, na competitie moet gaan spelen. Of in ieder geval beslissingswedstrijden. Nou, en in het verleden is al gebleken dat SV Zandvoort daar nou niet echt bijster in uitblinkt. Terwijl nu Jesse de Haan doorbreekt, te kijken of hij gaat scoren. Ja, Jesse de Haan maakt 1-0. Wauw, hey, lekker. We hebben het veld aangespeeld, dus uh, we hebben live een goal even mee kunnen pikken. Ja, doen we meestal hoor, ja. Weer, dus... Uh... Ja, die kwam in één keer uh, uh, ja, achter. Nou, hij liep vanuit uh, een positie door de verdediging heen. En uh, zo kreeg hij eigenlijk de bal aangespeeld. Omzeilde daarmee de buitenspelval. En uh, uh, kort in het hoekje, in, uh, in, uh, links achter de keeper van, uh, van de Rijgenboys: Tim van der Hults, heet de man. Uh, maar goed, ze staan voor. En uh, daar uh, is het dan uh, toch even om te doen, uh, Rob. Nou, helemaal goed. In ieder geval uh, gescoord, Jaap. Zometeen even Otmane vertoet met een doelpunt. En dan zijn we helemaal blij. Ja, nou, we zien wel. We zien wel. Dankjewel, Jaap. En uh, tot zometeen. Ik heb uh, de volgende plaat alweer uh, klaarstaan. Hier is uh, House for Sale. Lucifer. Jaap. Hij is al weg. Hij is al weg. <laughs> Hij schrok ervan waarschijnlijk... <laughs> Kom staan, mag niet s -huis. Jaapkoper die volgt de wedstrijd van SW Zandvoort vanmiddag. De wedstrijd tegen rijgen boys op het Duintjesveld. En goed nieuws zijn we net in de uitzending. Hè? Want het staat 1-0 1-0 voor SW Zandvoort. En dat is een lekker begin, zo tegen de nummer 4 uit de competitie. Ga zo door, mannen. En straks schakelen we weer live over. Naar Jaap. maar eerst meer muziek. So plain to see Die vrolijke muziek uit de jaren 80, High Fidelity, hoorde je. The Kids from Fame. We gaan weer over naar Duitsersveld, want Jaap Koper die is daar aanwezig bij de wedstrijd van vanmiddag. En houdt uiteraard voor ons de stad in de gaten, als we in ieder geval verbinding kunnen krijgen. En anders moeten we even. Ja, we hebben Jaap Koper in de uitzending. Jaap, nogmaals, goedemiddag. En jij hebt volgens mij weer goed nieuws voor ons. Ja, want uh, net nadat wij uh, klaar waren met het uh, gesprek uh, kwam we ineens doelpunt nummer 2 uh, eraan. En dat was een uh, aardig balletje die in eerste instantie opgepikt werd door Otmanen voor toe. En die bediende, Dani Bakker, en die maakte er 2-0 van. Dus uh, ja, SV's antwoord staat nu met twee doelpunten voor, maar... Roept het iets en blijft natuurlijk listig, want we hebben het wel over de nummer 4 in deze competitie. En SP Zandvoort staat tiende, terwijl er uh, nu een beetje een potje vrij wortel ontstaat uh, voor mijn neus. Met uh, Dio Codrington uh, erbij. Uh, uh, en nu wordt uh, Rico van den Burg uh, van de sokken geloven. Dat betekent een vrije trap aan, uh, nou eigenlijk vlak voor mijn neus, uh, links uh, van, het, uh, van het middenveld. Of... Nee, het is geen vrije trap, het is gewoon een ingooi. Ik dacht dat die uh, scheidsrechter hem uh, een vrije trap zou geven. Maar ontmanend voor toe heeft de bal, gaat hij terug naar Van den Burg. En daar zit nou net een been van eigen Boys tussen. Ja, die ga ik niet halen. Dus dat uh, betekent dat een van de, de twee Bloemen... ...die uh, hier uh, net ook uh, op die bank hebben gezeten, uh, bezig is om die bal uh, te halen. De vader van Mika Bloem, Dobias Bloem, die doet dat. Uh, maar uh, er is alweer een bal in... Is dat het, uh, van jou Bloem toch? Wat zeg je? Van jou Bloem? Nee, nee, nee. Ja. Oh, nee. Ja, ja, ja wacht even. Uh, Mika Bloem is uh, de kleinzoon van Jaap Bloem. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja, ah, tuurlijk. Ja, dat is toch zo. Ja, je moet wel uh, de klassiekers <laughs> een beetje kennen. Dus, ja, ja. Uh, uh, ja dat, dat is een beetje uh, hoe de familie uh, van, uh, van de familie Bloem in elkaar zat. Op Jaap is het, ja. Ze hier links uh, van mij uh, op het uh, bankje van Jan-Willem Groen. Maar het was uh, toch wat te heet, dus ik uh, zei, nou ja, de, de bloemen verdorren heel langzaam, dus uh, ja, dat was een beetje wat, uh, wat er gebeurde. Nu heeft Menau Iperburg de bal, die wordt vastgehouden uh, door een van de spelers van, uh, van Reiger Boys, met een onuitsprekelijke naam, Paviro Simeto heet de man. Oh, gaat eigenlijk ja. goed, hè? Uh, ja, ja. ja. Hé. Hey. Dus ik moet dat ook een beetje uit mijn hoofd. Ja, ik heb niets voor niets in wedstrijdformulieren uh, voor mijn snuffert. Hè? Dus dat, uh, maar dit vrije trap mag uh, genomen worden. Die uh, wordt van de achteruit uh, gegeven. Reven Wandermeij, der Dubi is degene die. Nee, Tijn post is dat. Die uh, geeft uh, de, de bal aan en uh, nu wordt er een lange bal naar voren gegeven. Maar die is niet te belopen. Voor. Dat is wel een van de meiden. Degene die hem uh, aangaf, was de, de nummer 3. Nee, die staat niet op mijn wedstrijdformulier. Dat is een beetje raar. Maar goed, uh, volgens mij is het uh, Silvio Joshubassi die dat uh, net uh, deed. Die staat wel op het wedstrijdformulier en dan heb ik uh, het drietje voor het, uh, voor het tweetje aangezien. Uh, maar goed, uh, in ieder geval heeft SV Zandvoort even de bal gehad. Maar inmiddels heeft Reiger Boys het op het middenveld inmiddels overgenomen. En Jesse De Haan is, uh, is geplaceerd. Waarschijnlijk komt nu ook even wat verzorging het uh, veld in. Het is uh, warm, dus ik verwacht dat we zo direct ook nog wel een drinkpauze gaan uh, krijgen. Halverwege de eerste helft. Want, uh, en daar, dat klopt ook, Sebastian Borman uh, loopt het veld in. Dat is de verzorger van de SP's Zandvoort. En die gaat even kijken of die uh, Jesse de Haan uh, kan oplappen. Dus het is even een, uh, een doodsmoment hier bij deze wedstrijd. Oké, okay, maar een mooi begin natuurlijk met uh, 2-0 uh, op het scorebord. Ja. Nou ja, ja, zeker. Een mooi, Jaap. Als er weer wat is, dan uh, weet je ons te vinden, hè? Ja, is goed. Helemaal goed. dankjewel, Jaap Koper. Voor uh, ja, goed nieuws weer vanaf uh, Duintjesveld.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 Deze van de Britse zangeres uh, Sophie Ellis-Baxter uit uh, 2002. Begin 2002 werd het in Europa echt uh, opgepakt, deze plaat. En belandde uh, bij diverse hitparades op uh, geheel terecht de eerste plek. Het is uh, vier minuten over half vier. De evenementen, uh, Thomas... Ja. En jij ja, wilde eigenlijk uh, over de renningbootdag nog wat uh, ja, vertellen. Maar ja, we... die is natuurlijk tot uh, 4, uur. 4 uur. Dus dan moet je wel heel snel zijn. Ja, Zandvoort is niet groot. hè? Niet groot, dus ren er even heen. Ja. En uh, doen we ga nog nazi. even kijken wat ze doen uh, daar. Ja, precies. Uh, en dan morgen, Rob, dan gaan we weer eerste rang zitten. Want dan is de American Sunday weer in Zandvoort. Uh, op het circuit. Tijdens de American Sunday op de paddocks is er ruimte voor duizenden Amerikaanse auto's. Er zullen die dag allerlei auto's te zien zijn: van Hot Rods tot Cadillacs en van Mustangs tot Lowriders. En naast de duizenden Ameri uh, Amerikaanse auto's op de paddock is er een volbaanprogramma: van vrijrijden tot een parade. En niet vergeten de drag Races. Uh, dus ja, dat staat morgen te wachten. Daar zijn nog wel kaarten voor beschikbaar. Die kan je halen op. Uh, het, uh, de website van circuitzandvoort.nl Ja, meestal een heel druk uh, evenement. Ja, zeker. En uh, ja, voor de bewoners en het wordt uh, weer, in, in de omgeving van het circuit... die zullen ochtends wel uh, de auto's horen aankomen, neem ik aan. Uh. Ja, ja, precies. Dus uh, ja, altijd wel een uh, mooi evenement hoor. Ja, en, en dan... American Sunday. Op hetzelfde circuitzandvoort, want uh, ze hebben weer een uh, bomvol uh, schema... Uh, een week later, 16 tot en met 28 mei, dan staat uh, de GT World Challenge op het circuit. Dus uh, een bomvol programma met allerlei GT3-auto's, uh, GT2-auto's en uh, ja, van alles en nog wat. En volgens mij is dat ook waar de, uh, de zoon van Coronel uitkomt, in die Ginetta's. Die ah. rijden dan ook, geloof ik. Oké, okay, dus uh, ja, mooi kampioenschap dan. Ja, zeker. En dan uh, die week daarna, dan hebben we weer wat uh, door het hele dorp. Namelijk de Spartan Run op 24 en 25 mei. Uh, dan is er een bomvolle obstakelrun door het gehele dorp... met van allerlei uh, hindernissen en dingen. En moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik moet er niet <laughs> aan denken, echt niet. Nee. En uh, ze hebben ook uh, dit jaar weer, uh, dat is Unica Zandwoord, een speciale night editie. Dus ah. dan wordt er vijf uh, kilometer in de donker gerend. Ja, vorig jaar voor het eerst dat ze dat ingevoerd hebben. Ja, klopt. En uh, nou ja, dat was een succes. Dus dit jaar ook weer... En uh, kaarten zijn te koop op www.spartanrun.com. Ja, altijd leuk om uh, die is ook uh, in de Hattestraat en dergelijke uh, te zien. Hè. Voor uh, ja. Laura en Hardy staat ook altijd een, uh, oh ja, een uh, hindernisbaan. Uh, ja. En dan uh, lekker op terrasjes zitten en genieten van de mensen Hoe die, iedereen die, uh, aan de die daar is. aan het zwoegen is. Uh, gewoon. Dat is ja, wel leuk. Spartan Race. Nou, mooie uh, evenementen de komende dagen. Ja. Afgelopen week was het uh, circuit trouwens ook uh, uitgebreid... Uh, in het uh, ja, nieuws klopt. met al die tests uh, van TNL de Formule 1. Een, want dat was toegankelijk. Nou ja, nou ja, ja ik wilde bij McLaren uh, kijken. Ja. Maar uh, toen hadden ze wel de, richting de pits hadden ze het uh, dicht uh, gegooid. Dus, oh, dan uh, vonden ze het te druk dan? Dus ik kon uh, daar niet in komen. Ik heb het wel geprobeerd. Ja, want ik denk dat we bij uh, uh, Lendon Norris uh, kijken en uh, Oscar Piastri. Maar... Er was er wel een soort meet greet nog. Want Lendo die liep op een gegeven moment naar zijn truc toe. En nou, daar dat heeft hij ook een uur over gedaan volgens mij. Ja, klopt. Ja. <laughs> al die gillende meiden daar ook. Ja, mooi. Maar uh, ja, die heb ik dus uh, eventjes uh, moeten missen. Kom ja, er even, en, even niet op. Uh, Aston Martin is ook geweest geloof ik. Hè? En Alpine ook nog. Alpine, week. ja, met uh, Pinto. Oh ja, die dus gaat nu rijden. De hè? nieuwe rijder. Ja, de nieuwe rijder. En die gaat uh, ja, voor het eerst uh, rijden daar uh, in Italië volgende week. Spannend. En dan uh, kon hij meteen even oefenen. En McLaren heeft met name geoefend op uh, de pitstops. Die heb ik oh, heel ja? vaak uh, zien doen uh, door ja. de McLaren. Dat is dus, ook knap, hè? Ja, twee seconden, 2.3. Ja, ongeveer vier, vier nieuwe bandjes. Vier nieuwe bandjes. <laughs> ja Vroeger moesten er dan uh, benzine ook nog bij uh, trouwens. Maar, uh, ja, dat werd er gevaarlijk ja, op ja jo moment. Jos Verstappen he? was er ook niet echt een fan van, uh, geloof ik. Dus, uh, die, die reed er vaak met de slang mee. Ja, daarop. <laughs> dus, uh, nee, ja, mooi, uh, mooi dat uh, het circuit weer uh, vol uh, actie heeft. Ja. En dat ook uh, al die teams uh, toch Zandvoort uit, uh, uitgekozen hebben als uh, testbaan. Uh, ja. Ze kunnen ook naar een ander circuit gaan, maar toch uh, kozen ze. Het ah, is natuurlijk wel een moeilijke baan, hè. hoogteverschillen, bankings. Ja. Iets, en Van alles uh, kan je proberen. Zeker. Het werd wel gedaan met een auto van uh, minimaal twee jaar oud. Ja. Want anders mochten ze die dan uh, niet gebruiken. Niet even met de nieuwe, uh, even lekker een heel dagje testen. Dat zat er dan niet in. We hebben in ieder geval wel uh, van uh, lekker Formule 1 uh, geluid uh, de afgelopen week uh, kunnen genieten. En morgen dus uh, Amerika Sunday. En die geven ook heel veel geluid hoor. Dus uh, weer uh, de ramen open en genieten van het circuit. But one standing tall De disco-hit van de uh, Brothers Johnson Jordan. Stamp zo op de zonnige zaterdagmiddag. Zet even bij je tot aan uh, 5 uur met dit uh, radioprogramma. 2-0 momenteel uh, op het uh, voetbalveld, dus dat zijn ook uh, goede berichten. Dus het gaat allemaal lekker hè, zo uh, vanmiddag. Nou zeg dat wel, hè? Ja, en uh, ja, ondanks uh, ons gewicht voelen we ons af en toe zo licht als een veertje. Nou. Heb jij dat niet ook? <laughs> ja, zeker. Ja, hè? Nou, over licht als een veertje gesproken, Rob. Oh. Ja, mooi bruggetje. Uh, nee, ja, Muda is uh, de, daarvan is gisteren een nieuw nummer uitgebracht. Dat heet dus licht als een veertje. En jij, jij kon het niet? Nee, ik ken het echt niet. Nee, nou, dat zal je vertellen. Het is niet zo gek dat je het niet kent. Uh, wij, wij hebben het wel vaak over dat nummers toch kort worden gehouden. Dat komt door TikTok en weet ik het allemaal. Nou, dit is dus zo'n liedje. Hoor. Oh, oké, okay, oké. Okay, okay. Nou, Deze is dus ontploft. 101.000 weergaven binnen No Time. Uh, daarmee is hij ook geselecteerd voor de 3FM Talent Awards. Dus hij gaat uh, daarheen. Dus uh, dat is allemaal spannend. Uh, dus gisteren is hij uiteindelijk echt uitgekomen. Dus uh, ja de TikTok heer uh, de TikTok hè je ziet maar wat TikTok uh, teweeg kan brengen die, uh, zeg maar die uh, zanger Muda Muda zo licht Muda. als een veertje nou laat maar horen die plaat Thomas ik ben heel erg benieuwd man, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nee, hè ik deed toch ik deed toch niks verkeerd of wel zag je dat ja nou ja, start hem maar begint hij <laughs> okay. meteen komt hij nee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 Laat me verdwijnen in de lights. Voel me te goed om te vertragen En ik zou willen dat het zo blijft Muziek gaat om me heen, kopje honger in extase Ogen dicht Ik ga me laten dragen in de armen van de avond Zo licht als een windje Zweef ik door de naam Plaatjes, die zijn allemaal voor uh, TikTok. Zo ik uh, deze, zo licht als een uh, veertje. We gaan weer naar uh, Jaap op uh, Duintjesveld. Een zonnig Duintjesveld. Je hebt wel de goede dag uitgekozen, Jaap, om uh, verslag uh, te doen. Ja, nou ja, Piet uh, kan wel uh, lekker ergens uh, gaan zitten. Ja, daar dus zit hij in Spanje. Waarschijnlijk <laughs> hebben wij nog beter weer dan Piet. Dat wou ik net zeggen. Dus ik denk van, ja, voor het mooie weer hoeft hij het niet te doen, want dat hebben we hier ook. Zeker, zeker. En goed voetbal. De afgelopen twee dagen. Nou, het was ook precies wat ik had uh, voorspeld. Er, er kwam ook inderdaad nog even een drinkpauze tussendoor van, uh, van de scheidsrechter. Maar, nou moet ik even opletten, want bijna was dat even gevaarlijk aan de kant van Rijn Borst. Maar die kans is toch om zeven geholpen. Mede doordat de speler ook weer Ahmed Kutlu heet die man. En die is in ieder geval niet doeltreffend genoeg geweest. En nu is het zo dat heel eventjes dacht Jesse de Haan de bal mee te nemen. Maar dat ging ook niet door, omdat er nog een voet van Rijger Boys, uh, van een van de spelers van Rijger Boys ertussen zat. Uh, maar we gaan zo langzamerhand wel een beetje richting uh, het eind van deze eerste helft op. Uh, maar SP Zandvoort heeft uh, de zaken toch nog enigszins onder controle. Uh, en daarbij moet ik ook opmerken uh, dat ze achterin toch uh, hier en daar wel wat ja, de teugels een beetje laten vieren. Dat uh, maakt S.V. Zandvoort een beetje kwetsbaar. Hoewel er wat meer druk van achteruit komt. En dat merkt Rijgen Boys in dat opzicht. Want ze komen er niet echt helemaal doorheen. Zo, er worden twee o. mensen worden omver gekegeld. Nu wordt er, een, wordt er een gele kaart getrokken voor een van de spelers van Rijgen Boys. Ja, hij gebaart wel dat hij de bal speelt. Maar hij wordt toch echt gewoon op de bon geslingerd door de scheidsrechter. En dat is Mick Leijdekker. Die uh, eventjes een beetje, ja, die nam en de man mee en ook de bal. Maar het is eigenlijk precies andersom. Je moet eerst de bal uh, spelen en dan de man. En dan is het een, uh, een tackle die, uh, die mag dan nog. Maar het is voor uh, de tweede keer dat uh, Jesse Daan uh, nu ongeveer gekegeld is. Maar hij uh, begint nu zijn kousen op uh, te trekken. En ik denk dat hij wel binnen een paar seconden wel uh, gaat staan. Uh... In dat opzicht de scheidsrechter gebaart ook uh, dat hij uh, moet uh, gaan uh, staan. in uh, ja, dat gebeurt ook. Vrije trap wordt genomen door Tijn Post. Die gaat richting Dani Bakker, maar die komt er niet bij. Uh, dan toch weer SV Zandvoort in balbezit Maar dat wordt weer knullig uh, verspeeld door uh, Gio Codrington. Waardoor nu uh, via Kotloo, die man die net ook al gevaarlijk was voor uh, Rijger Bosch... maar die uh, krijgt nu uh, een vrije trap mee of tegen. Nou, er wordt een uh, zwalm wordt dat uh, gezien. En de aanvaller van, uh, van uh, Rijgen Boys, die krijgt een, uh, ook een gele kaart. Omdat hij zich een beetje uh, sierlijk liet vallen. Maar die, hij zit uh, nu uh, te gebaren en uh, uit te leggen bij de scheidsrechter dat dat absoluut niet het geval is. Maar uh, de scheidsrechter, die luistert naar de naam Aja. Ah, ...Moda, dat is de man die scheidsrechter uh, is vandaag... Die, uh, ...die vindt dat toch uh, wat schromelijk overdreven... ...maar uh, hij wordt ook echt op de bon geslingerd. En dat betekent dus een tweede gele kaart... ...binnen nou, wat zal het zijn, één minuut uh, tijd. En ja, dat is wel veel. Ja, dat gaat helemaal niet goed. Uh, voor de tegenstander niet, nee. Maar uh, er is weer een bal het veld ingebracht. En een van de, van de, de leden van uh, de spelers van uh, S.V. SP Zandvoort uh, gaat erachteraan. Hoewel, Dobias Bloem is weer een uh, duimwandelingetje aan het maken om uh, de bal op uh, te halen. Dus die bal die komt wel weer terug. Uh, inmiddels is het een aanval via uh, de linkerkant bij Rijker Die wordt door Mika Bloem tegengehouden in eerste instantie. Maar de man die net uh, geel uh, kreeg, die maakt dus nu 2-1. En dat Oeh. is, uh, ja, hij uh, verwerkte hem niet goed, die, uh, die bal. Uh, waardoor de speler van we uh, van even kijken wie dat is, dus volgens mij is dat uh, nummer 9. Dat is uh, inderdaad Ahmed Kudloo, die uh, net uh, de gele kaart uh, ontving van de scheidsrechter. Uh, die maakt nu net 2-1. En ja heel even leek het een beetje onschuldig te zijn. Maar Mika Bloem liet uh, die bal los. Ja, en die speler die stond er nog. En die denkt, ja mooi, dan wordt het nu 2-1. Ja, dat zijn en, geen leuke dingen, Jaap. We hebben opgeletten uh... weer uh, wat, uh, wat dat er gaat. Want we zitten dan wel op slag uh, van rust. Terwijl er weer een bal uh, wordt uh, aangespeeld. Uh, vanuit uh, de verdediging van uh, Boys. Maar uh, Serkan Jumas schiet hem ruim naast. ...voordat uh, voor uh, dat gevaarlijk kon worden eigenlijk. Het was niet eens gevaarlijk. Maar het, uh, het staat inmiddels 2-1. Dankjewel Jaap. En uh, zometeen uh, de tweede helft komen we uiteraard weer uh, bij Jaap Koper uh, terug. Wel jammer dat we gewoon uh, toch met een uh, tegendoelpunt uh, de rust in uh, gaan, Thomas. Ja, ja zeker. Dus wordt weer uh, spannend zo dadelijk uh, de tweede helft. Houden wij de voorsprong, breiden we die uit... Je hoort het allemaal hier bij eigen lokale radio ZFM al 35 jaar. Op radio en TV kanaal 40 en uh, 1367 uh, via KPN, uh, nee, via SIGO. En uh, KPN, dan moet je gewoon even kijken op de ZFM app. Daar staan alle frequenties opgemeld. En die app kan je downloaden in de Play Store. Helemaal gratis en voor niks. Houd de radio aan, wat hebben we nu? Naar Randa Michael Walder voor je met Divine Emotions. Narada, Michael Walden je met uh, de Divine Emotions. Ja, voordat ik het uh, vergeten, uh, is het alweer zover. Morgen is het uh, moederdag. Ja, Rob. Ja. ja. En je hebt nog heel even om naar de winkel toe te lopen. en snel een cadeau. Alles vliegt de winkels uit nu, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook. En uh, de bloemenboer heeft het ook weer druk. Ja, en alles zal ook wel gemiddeld 5 euro duurder zijn. Ja, dat, nou ja, dat hoort er ook een beetje bij. Nee, nee, Kunnen ze een beetje geld verdienen, toch? <laughs> zeker. Ja, zeker. Nou, heb jij al een cadeau voor je moeder? Ja? Ja. Ja. Dus uh, mama Renalda, dat nou, zit allemaal goed. Ik weet dat ze luistert, dus ik kan niks uh, erover vertellen. Oh ja, hoop. nee, oké. Okay. Dus ik heb het geprobeerd voor je, ja, maar uh, ik krijg het niet uit Thomas. Nee. Dus, uh, nee, wat heb jij nog te melden zo, het nou, eine ja, uh, doe, doe eens een gokje, hoeveel denk je, hoeveel moeders zijn er in Zandvoort? Die morgen een cadeautje nou, moeders waarschijnlijk Moeders in Zandvoort? Krijgen. Duizend. Want dat is onderzocht namelijk, Rob. Duizend moeders. 5200 moeders wachten morgen ongeveer een 5200 moeders? Alleen in Zandvoort. Jeetje. Ja, dat zijn er toch best een hoop, hè? Zeker, dat is allemaal kleine gezinnen eigenlijk. Ja, en dat gaat dan wel van jong tot oud, hoor. Maar eh, totaal gezien is het ongeveer 5200 moeders in Zandvoort. Ja, en is dat uh, gemiddeld voor een, uh, een dorp als, uh, als uh, ons dorp? Ja, zeker. We zitten zelfs uh, eronder nog. Eronder, ja. oké. Okay. Okay. Het gemiddelde is 30,3% en wij zitten op 28. Ja, dus zou betekenen dat we toch wat alleen, meer alleenstaande hebben hier, uh, zeg ja, maar. Ja, klopt inderdaad. Nou ja, dus morgen moederdag, snel uh, naar de winkel. En uh, koop nog even een leuk cadeau voor je moeder. En uh, het is toch altijd weer je moedertje, hè? Dus Ja, uh, ja de moeder. Ja, uh, de single van uh, Corrie Konings. <lacht> Tot het nieuws en weer van 4 uh, uur. Kom staan. Zo.